De titel van deze lezing is uh, ga maar uh, zitten in mijn troon. And the text is going to be taken from the book of Revelation de tekst komt uit Openbaring chapter three, hoofdstuk 3 and we'll be looking at that chapter and a number of other verses. We kijken naar hoofdstuk 3 en ook een paar andere facts. try to take a look at this problematic passage. That often use to that is God. En we kijken naar een tekst die door mensen die in de drie eenheid geloven, vaak gebruikt wordt om aan te tonen dat Yeshua God is. Maar wat ze eigenlijk uit het oog hebben verloren, is dat de terminologie en de beelden die in dit hoofdstuk worden gebruikt If it's what that it's saying, als dit gedeelte moet zeggen wat zij zeggen dat het zegt then it else in the Torah, dan is dat in tegenspraak met alles and andere in de Torah profeten en geschriften en dan hebben de Joden geen andere keus dan dit boek openbaring buiten het vuil te zetten Fortunately for us and for you, Gelukkig voor u en voor mij. Als je de schrijver van Openbaring, dat is Johannes, goed begrijpt. Als je begrijpt dat hij een Jood was en voor, vanuit een Joods gezichtspunt schreef. Hij schreef niets wat in tegenspraak was met de Torah. ik weet zeker dat je nu, en zoals we eerder hebben gezien. Very clever theologians have come in all the last seventeen hundred uh, years. En heeft nu wel gemerkt tot nu toe dat er veel the wijze en slimme theologen zijn geweest die van alles in de afgelopen 1700 they, jaar hebben bedacht. They easily convinced themselves and many, many others that the word of God is pretty much what they say it is. En ze, het is, ze, zijn erin geslaagd om zichzelf en vele anderen te overtuigen dat het woord van God zegt wat zij zeggen. een cutting pasting Stukje eruit knippen, stukje toevoegen en een, uh, wat anders vertalen. En and presto, you have the word of God as they want you to read it. En voilà, daar staat het woord van God zoals zij zeggen dat het is. Het is geweldig hoeveel mensen afhankelijk zijn van de het is verbazingwekkend hoeveel mensen echt afgaan op de vertaling. Well, gwerotayva rabotay, ladies and gentlemen, I got news for you. The book of John was, he's one of our boys. Broeders en zusters, ik heb goed nieuws voor u. Uh, Johannes was één van ons. And the word of God, like all other passages, has to be allowed to speak for itself. En het woord van God, zoals alle andere teksten, moet voor zichzelf spreken. Unfortunately western Christianity has developed as a pulpit religion a pulpit society. En uh, de westerse christendom heeft zich ontwikkeld als een soort preekstoel kanselreligie. That means that we often listen to the, to the teacher or the pastor. Dus we gaan altijd toe naar de voorganger of de leraar And And we just believe him because he sounds believable. En we geloven hem omdat het nou wel goed uh, goed klinkt. I don't want you to believe anything that I say. Ik wil niet dat u gelooft wat ik zeg. You be good to you know, Bereans. U moet zijn als de mensen in Berea. Who test the scriptures to see if these things are so. Die de schriften om of deze dingen daadwerkelijk zo waren. You have tools at your disposal that you can check. Er zijn middelen die u kunt gebruiken, ook al kent u geen Hebreeuws of Grieks, om alles te controleren. If you're just to read these in their context, Als u de teksten wilt lezen in hun eigenlijke context, you'll get a lot further. dan bent u al een heel stuk verder. Rather than eerst deciding wat uw theologie is, And then going to the Bible to prove it in plaats van eerst te beslissen wat je theologie is en dan naar de Bijbel gaan om het te bewijzen. Read the text and let the text decide what your theology is. Nou, u beter do. de tekst nemen, die lezen en die voor zichzelf laten spreken. Start here Revelation 3:21. We gaan eerst naar Openbaring 3 vers 21. Again, I'm not reading in Dutch and English when I read this verse. He who overcomes I'll grant him the right to sit down on my throne. Wie overwint hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Gelijk ook, ik overwonnen en gezeten heb en gezeten ben met mijn vader nope. op zijn troon. Martin, je zei dat het Nederlands heel veel eerder is voor de traditie. Dus vertel me, tenminste in jouw traditie, klinkt dat in het Nederlands te is dat Yeshua op zijn vader's troon zit? Betekent deze tekst in openbaring in 3 vers 20 dat Yeshua gezeten is op zijn vaders troon. Klinkt dat zo? Is that what the Dutch says? Staat dat er zo in het Nederlands? Let's see if we can define what first of all what a throne is. Er is dus een definitie geven van wat een troon is. A troon, certainly in Hebrew and in English, is a chair. Een right? troon is gewoon een bijzonder soort stoel. It's one... One chair. One stool. Now, in this particular passage, it's just one. Staat één And it seems to indicate that here's God sitting in His throne. And it lijkt te zeggen dat God hier op zijn troon zit. And Jesus is going to come along and Jesus go ahead komt and he's langs. going to sit on sit on sit in His throne. When you thought of the word throne. Dat als je dacht aan het woord troon, dat je eigenlijk denkt aan de zetel waar het gezag zit, de gezagspositie. So, right. yeah. so, uh, right? We hebben een koningin. Je kunt je voorstellen dat zij op de troon zit. Or she's just one of ze is gewoon een van de veel mensen die in de zetel van de troon zitten. Uh, zij is misschien wel een van meerdere mensen die samen de zetel van de regering zijn. So that's the problem is is we're injecting our modern view of a government on a throne. Dat is het punt. We leggen als het ware ons moderne beeld over uh, iemand met gezag die zit op een troon. But or in the world. Dat was niet zoals men in het oude Israël of in de wereld 2000 jaar geleden daar tegenaan keek. Only one. Only one guy in er was er maar één die had de touwtjes in handen. So, we to show you what We gaan nu door naar openbaring 4 vers 2. Om aan te tonen wat er precies bedoeld wordt. Right. Okay. You know, Ommiddellijk kwam ik, was ik in de geest en zie een troon was, uh, stond in de hemel. En er was één die op de troon zat. En dan is er een andere visie hier waar Yohanan ziet vier creature's. En dan is er nog een visioen in openbaring 4 vers 8. Waarin Johannes vier levende wezens ziet. En die roepen met elkaar heilig, heilig, heilig is de Heer God al so on Ze aanbidden dus degene die op de troon zit. Dan stelt het christendom zich de vraag wie zit er dan op de troon? En dan gaan ze over hier naar to 5:13 en dan gaan we verder naar Openbaring 5 vers 13 and they read the words that uh, the one who's they're giving glory to the one who's on the throne and to the lamb daar staat dat ze eer geven aan hem die op de troon gezeten is en aan het lam and the 24 elders are surrounding them and the other eight and the, the four-faced figure and they're all singing Glory to both of them. En daar zijn omheen dan die 24 oudsten. En die vier levende wezens met, wezen met die gezichten. En die aanbidden allemaal God. dan gaan we verder naar Openbaring 7, vers 9. And they read this verse, en ze En daar staat dan dat ze staan voor het troon en every voor nation. het lam. Right. Every is, is Alle geslachten, volken staan voor de troon en voor het lam who in vers 10 roepen ze uit de zaligheid zij onze god die op de troon zit en het lam to en ze willen eigenlijk niet dat u te veel nadenkt dus geven uh, uh, geven maar een samenvatting En ze teach you dat you een troon hebt en god en het lam zitten op het it en dan zeggen ze, ja, daar hebt daar een troon en daar zit God op en daar zit het lam op. And both God and the Lamb are considered as one. En zowel God als het lam moet je beschouwen als één. The Father and Yeshua and Yeshua are the same thing. Vader en Yeshua zijn dezelfde persoon. The Bible doesn't make any distinction between them. De Bijbel maakt geen onderscheid tussen. Hen. And that's what they're presenting. And they say, you see, Jesus is God. He's the same. En zo stellen ze dat aan ons voor en uh, zie wel, Jezus is uh, zo God. And that's supposed to be good biblical exegesis. En dat noemen ze dan goede Bijbelse uitleg. We need to get We is moeten eigenlijk we moeten een goede uitleg geven aan wat er nou precies bedoeld wordt en staat in die tekst, want so anders is fantasie. Let's take a closer look. Laten we eens beter kijken. Let's see what they're really talking about here, verse 21. To vers eenentwintig wie overwint hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Of course, every good Bible student has to know one thing: always look at the verse in its context. Iedere die de Bijbel studeert krijgt altijd de raad: kijk naar het vers in zijn context. Context. It just means that part of a text or a statement that surrounds a particular word or passage. That its dus de teksten die daaromheen staan, de uitspraken gedaan worden, die bepalen wat die tekst eigenlijk betekent. Way back here in 3, 14, maar die context begint al veel eerder, in openbaringen 3, vers 14. En het gaat langs door... And het hele stuk gaat door van 14 tot en met 22. And of course at verse 22 you see the the capstone of this section, the the, the puente, you know, the main point. And in verse 22 zie je als het ware het hoogtepunt waar naar toe wordt in dat stukje. Yeshua is talking here. Yeshua, He who an ear, let him hear. Wie een oor heeft, die horen. What the spirit is saying. Wat de geest zegt. Okay, in andere words. Laat de persoon die echt geïnteresseerd is. de persoon die echt geïnteresseerd is om te, uh, om te begrijpen wat hij staat. Laat hij goed luisteren naar de boodschap. And examine what the spirit is telling us. En onderzoeken wat de geest zegt. So we we'll beginnen 3.14. We beginnen in 3, vers 14. To the angel of the church at Laodicea. Schrijf aan de engel van de gemeente te Laodicea. The true and faithful witness is saying the following. Dit zegt de Amen, de trouwende, waarachtige okay. getuigen, enzovoort. this is what he's going to say. En he starts his message. Now, Yeshua is talking. is talking. I don't know if you paid attention here, but if you listen to what he just said. He, what he said was the true witness who was at the beginning of creation. Right? Er staat hier de trouwe en waarachtige getuige die aan het begin van de schepping van God was. Yeah that's kind of interesting because I thought that the, tr the trinitarians claim that Yeshua is the creator. Dat is heel interessant want de mensen die in drie-eenheid geloven zeggen dat Yeshua de schepper is. But here Yeshua is referring to himself as somebody that was there was at the beginning of creation maar hier wordt gesproken over yeshua als iemand die aan het begin and it's true van we already talked godsdaten. about that we we said that the that the messiah was the idea of the messiah was around before creation and we hebben het vanmorgen over gehad dat het idee van de messias al bestond in gods gedachten voor de schepping the true witness was the concept that was in the mind of god de ware getuige dat was het, het idee wat in Gods gedachte was. At the beginning of the creation of God. Bij het begin van de schepping van God. God didn't create God. God heeft niet God geschapen. We have over here Yeshua as a witness saying when God began the world he needed a Messiah right from the right right from the beginning. Yeshua is here de getuige die zegt toen God de wereld begon had hij al vanaf het begin een Messias nodig. Now let's go over here to verse 15. Laten we doorgaan naar vers 15. From 15 to 18, four verses. Openbaring 3 vers 15 tot en met 18. Ik weet uw werken dat gij nog koud zijt, nog heet. O, oh, of gij of koud waart of heet. dan, omdat gij lauw zijt en nog koud nog heet, ik zal u uit mijn mond spuren. Want gij zegt ik ben rijk en verrijkt geworden en ik heb geen ding gebrek. Gij weet niet dat gij ellendig zijt en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk mocht worden, en witte kleder opdat gij mocht bekleed worden, en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden, en zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gij zien moogt. En, you know, you he's, he's en hier vertelt Yeshua tegen deze gemeente wat er met hun mis is. En in vers 19 staat, zie wie ik lief heb, die bestraf ik, die kasteid heet. Met andere woorden, je moet blij zijn dat ik poging onderneem om jullie te corrigeren. Als jullie mijn discipelen niet zouden zijn, dan had het me niet kunnen schelen, had ik jullie kunnen vernietigen. But I'm trying to get you guys to listen to something. I want you to open the door to me. Maar beste gemeente, ik wil dat je goed naar me luistert, dat je de deur voor mij opent. I'm knocking on the door. I'm asking you to repent. Please, just repent. Ik klop aan de deur en zeg tegen jullie: bekeer jullie. If you hear my voice and open the door, I'll come into you and we'll be friends. Als je de deur opent en naar mijn stem hoort, dan zullen we vrienden worden. En dan komen we uit bij ons belangrijkste vers, 3 vers 21. And we see that here Yeshua is claiming that he's sitting on a throne and there's the problem. En hier zegt Yeshua eigenlijk dat hij zit op een troon en dat is dan nu het probleem. He's saying to these Laodiceans You know, I want you to come back to Hashem because a day is coming when I'm going to be getting my kingdom. En hij zegt tegen deze mens uit Luidicea: Ik wil dat je terugkomt bij Hashem, want er komt de dag dat ik mijn koninkrijk zal vestigen. And if you can just overcome your problems and and learn to repent, you can you you'll be able to you'll be able to be with me. En als je je problemen kunt overwinnen en je kunt bekeren, dan kun je bij mij zijn. Oké? Okay. And you know, We on vragen ons of deze troon waar hij over spreekt, is het dat in de hemel of op de aarde? Because the throne apparently, you know, we look at it again in Dutch and in English, die troon see, die hier staat. And we, we see not only is Yeshua sitting on the throne with the Father en zien in vers 21 dat niet alleen Yeshua op de troon bij de vader zit. Maar hij geeft ook toestemming voor iedereen die overwint om ook bij zijn troon te komen zitten. That's gotta be one really large throne. Dan heb je een hele grote troon nodig. Dat is wel komisch zoveel mensen daar. Well, now you je begin to begrijpen... Ik zou claim of the with regard to this verse is so ridiculous. Nou, laten zien waarom de bewering van de mensen in drie geloven zo, over dit vers zo belachelijk is. The only way to solve this mystery is to ask yourself the question, what are the word, words or word, in this verse that appear in this translation or in your translation? Wat zijn de woorden die in dit vers staan, in de vertaling? Waardoor de mensen die in de eenheid geloven de conclusie trekken dat deze troon de vader, de Yeshua en al deze mensen bevat. En ik heb je een gegeven, maar Where's the, where's the problematic word in Dutch? Where is that? Waar is het to sit van de down with me. Where is that? Yeah. That's somewhere in here, right? Where's the word on? It says in my throne. Where is it? Right there? No. Oh, it says in. So he's in the throne. Interesting. So the, that throne is a house. Oh, is that it right there? That little guy right there? Uh -huh. Interesting. Then, that's the word. Well, that's that's good. That's very creative. Staten vertaling is zo slecht nog niet. In, on, eh, it doesn't matter, we don't have to be exact. Right? Do you see how a little tiny preposition yeah. which is on. How that's good. But but do you understand? One tiny little preposition. Ziet u hier een heel klein voorzetseltje? And you can change the meaning of an entire text. En de betekenis van de tekst verandert helemaal. You get to invent theology. Zo kun je een nieuwe theologie uitvinden. Just for putting in two words, two letters. Gewoon net een heel klein ander woordje er What we're going to need to do is check the accuracy of this translation and see does that word in Greek Let's see. Let's take a look at that word. Let's get it nice and big so we can see it. And het woord N in het Grieks. Right? Ja. En, you know, people think, well, it must mean in or on or something like that, right? It's pronounced Oké? Okay. Het woord wordt uitgesproken als n. Grammatically, this word answers the question when or where in connection with the words that surround it. En uh, in de grammatica uh, beantwoordt dit woord de vraag van de plaats, waar is het? In, in Greek, n here is what we call, it's in the dative case, it's dative. En uh, in het Grieks staat dit uh, uh, woord staat in de de vijfde naamval. Now that just means that it expresses uh, an indirect object. In other words, it marks the recipient of an action. En het geeft aan dat degene die daar achter komt ontvanger is van iets. Now in the case of Revelation three twenty one, is answering the question where. En in Openbaringen drie vers eenentwintig is de vraag waar. In other words. Dus de vraag is in welke plaats heeft Yeshua uh, gegeven dat die overwinnaars met hem mogen zitten. We're going to bring up what that whoops. And we can see that the next words There's what you're look that's just an enlargement, okay? Dit is in het Grieks uh the staat in, in the throne, and toy Right. Of course. <laughs>